Amber Brandsen met het NOS-journaal. Ahol-topman Dick Boer wordt waarschijnlijk de baas van de nieuwe combinatie Ahol-Deleuze. De overnameonderhandelingen tussen de Nederlandse en Belgische supermarktconcerns zijn in een eindfase beland, meldt het Financiële Dagblad. Na berichten over de op handen zijnde fusie schoot het aandeel Deleuze omhoog op de Belgische beurs. Daarop werd de handel in het aandeel stilgelegd. De combinatie Aal deleuze moet de vierde winkelketen in Europa worden en de vijfde in de VS. Het kabinet denkt dat tot nu toe 32 Nederlandse jihadisten om het leven zijn gekomen in Syrië en Irak. Het gaat ervan uit dat zo'n 190 Nederlanders zich daar hebben aangesloten bij een gewelddadige jihadistische groepering. De meeste hebben zich aangesloten bij IS, de rest zit bij Jabhat al-Nusra of andere terroristische groepen. Voor zover bekend zijn er 35 jihadisten teruggekeerd naar Nederland. De politie in Limburg heeft opnieuw iemand opgepakt... in verband met de havenbranden in december en januari. Een 48-jarige Eindhovenaar werd vandaag aangehouden. De man zat al in voorarrest in verband met een gewapende overval. Vorige week werd al een verdachte opgepakt... die zeker bij een van de branden betrokken zou zijn. Zijn woning is doorzocht. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet Qatar aanspreekt op de slechte omstandigheden voor arbeiders in de aanloop naar het WK-voetbal in 2022. De Kamer wil harde garanties van Qatar voor de bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en spreekt van moderne slavernij. Bij de bouw van faciliteiten voor het WK zijn al zo'n 1200 buitenlandse werknemers om het leven gekomen. Naar verwachting zijn dat er 4000 tegen de tijd dat het WK in 2022 van start gaat. Het weer wordt op steeds meer plaatsen droog. Af en toe schijnt even de zon. Het is maximaal 16 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Met in het binnenland hier en daar nog een enkele bui. En maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knopend Watergasmeer en Muiden, 4 kilometer. A2 Utrecht in de richting Eindhoven tussen Utrecht en Nieuwegein, 4 kilometer. Dan de A6 richting Lelystad, er dus staat 4 kilometer bij Almere stad West. A7 Zaandam richting Horn tussen Knopend Zaandam en Peurmelend Zuid, 5. A12 Duitse grens richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein, 5 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Amsterdam Businesspark en Knopend... Nieuwe Meer 5 kilometer. A13 richting Rotterdam staat helemaal vol, vanaf knooppunt Ippenburg tot aan Delft-Noord. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Hendrik, Albacht en Siedergwest 7 kilometer. A20 in de richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtse Moordrecht 6. En richting Hoek van Holland zat 4 kilometer tussen knooppunt Gouden en Nieuwekerk aan de IJssel. A27 Breda in de richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkem en Eliksemont 7 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Lexmond 6 kilometer, na een ongeluk, en de is 1 reist ook dicht. En op de N15 Europoort richting Rotterdam, dan staat tussen Rozenburg en Spijkenissen 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leken mix van Duits, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij: Je suis Nederlander. Oh, je parle een petit peu Francais, En ik zei.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 Ik devoted to